12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wassenaar is boos op zakenblad Quotes. Dat met drones foto's vanuit de lucht heeft gemaakt van dure huizen daar. Verder een mediaforum met Janneke Willems en Jean-Pierre Geelen. En nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Goedemiddag. De luchtaanval op Aleppo kost tientallen mensen het leven. Politie Musselkanaal schiet op dieseldieven. En Spaanse justitie verdenkt de vader van Messi van banden met de drugsmafia. Het is bewolkt, vooral in het noordwesten van het land valt wat lichte regen of motregen. En het is vrij zacht, 10 graden. Morgen een grijze dag, vooral in het noordwesten ook weer wat regen, dan 8 graden. En het blijft zacht en wisselvallig. Vanaf donderdag is er ook wat zon.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 In Musselkanaal heeft de politie waarschuwingsschoten gelost bij een achtervolging van dieseldieven. Paul Heedanus van de politie Noord-Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is daar gebeurd? Nou, we kregen een melding uh, dat uh, er diesel gestolen zou worden vanaf een tankstation in tweede mond. Nou, uiteindelijk zien mijn uh, collega's zien dat uh, ze de aanhangwagen met daarop de diesel achterlaten en er vandoor gaan. Dan weten we ze te achterhalen en worden op, wordt op dat moment de politieauto er twee maal toe geramd. Uh, met het gevolg dat de bestuurder van de verdachte auto de controle kwijtraakt over het stuur en de bosjes ingaat. De twee uh, speren er vandoor en op dat moment hebben mijn collega's twee waarschuwingsschoten gegeven. Dus in de lucht, niet gericht, om duidelijk te maken dat ze moeten stoppen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot de aanhouding van één verdachte. Ja, en hoe, uh, hoe ging dat te werk bij die diefstal? Wat deden ze? Hoe dat precies is gegaan, dat is daderinformatie zoals we dat noemen, maar ze hebben in ieder geval bij dat tankstation diesel gestolen, dat in een vat geheveld en dat meegenomen en ja, dat was op het moment dat wij erbij kwamen. Ja, één is dus gepakt, die andere is voortvluchtig. Bent u hem op het spoor al? Nou, dat is een beetje vroeg, maar op grond van de aangehouden verdachten, op grond van onze eigen systeem en op grond van onze eigen kunnen denk ik dat we daaruit moeten komen. Ja, toch een opmerkelijke zaak. Paul Heidanes van de Politie Noord-Nederland, dank u wel. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De Spaanse justitie is bezig met een onderzoek naar de vader van Lionel Messi. Gorge heet hij. En eh, dat melden de Spaanse media. Gorge Messi zou grote sommen geld van een Colombiaans drugskartel hebben witgewassen. Correspondent Jessica van Sprengen in Spanje. Wat wordt Messi nou precies verweten, vader Messi? Ja, hij zou inderdaad dit drugskartel geholpen hebben bij het witwassen van geld. Er zou al maanden een onderzoek lopen naar deze witwaspraktijken van deze organisatie. En daar wordt ook de naam van Gorgen Messi dus in genoemd. Hij zou ervoor gezorgd hebben dat de organisatie het geld kon witwassen bij grote sportevenementen. En dan onder andere bij de benefietwedstrijden van zijn zoon. Die worden gehouden onder de titel Amigos de Messi, vrienden van Messi. Maar ook bijvoorbeeld via het organiseren van grote concerten. Niet alleen hier in Spanje, maar ook in andere landen. Nou verdient hij Lionel. Die verdient natuurlijk heel veel. Wereldberoemde voetballer. Dus familie komt niet tekort. Uh, hm. Ja dan moet je wel heel veel geld bieden. Als, als drugskartel om de messies om te kopen. Hoeveel geld ging het om? Ja, er worden geen concrete bedragen nog genoemd... maar het zou om miljoenen euro's gaan. Uh, bij de organisatie van die evenementen zou er gesjoemeld zijn... met de verkoop van de, van de kaarten, van de entreekaarten. Er werden er op papier veel meer kaarten verkocht... dan er daadwerkelijk bezoekers waren. Dus het, en dat is lastig te controleren. Er komen er duizend mensen, komen er vijftigduizend mensen op af. Ja, dat, daar zit nog wel behoorlijk verschil in... maar dat schijnt lastig te zijn. En op die manier werd er dus gesjoemeld... en werd dat geld dus witgewassen. Ja, om hoeveel het gaat... Dat moet. Natuurlijk allemaal nog blijken, maar het zou dus om miljoenen gaan. Vader Messi ligt dus onder de loep. Eh, wat weten we eigenlijk verder van het onderzoek? En is Lionel nou ook verdacht? Ja, nou, Lionel is wel zelf ook gehoord. Uh, en er zouden ook andere spelers van Barcelona zijn gehoord: Dani Alves, uh, Doelman Pinto en uh, Speler Marcerano. Die ook uit Argentinië komt. Maar die uh, spelers zouden in ieder geval ontkennen dat ze iets afwisten. van wat er dus mogelijk achter de schermen heeft zich heeft afgespeeld. De vader van Messi die zou dus die bemiddelende rol hebben gespeeld. Nou, afgelopen september werd hij ook genoemd, natuurlijk, in de belastingfraudezaak rond uh, Messi. En zo. En, en daar was hij dus ook een, een leidende persoon in. En nu in deze zaak, ja, als dat waar is, kan hij hiervoor zeker de cel ingaan. Van de zomer kon hij nog schikken met de belastingdienst. Maar dit kan hem duur komen te staan. Alleen tot nu toe is hij alleen nog maar gehoord. Jessica van Sprenger in Spanje. Het aantal overvallen is de eerste elf maanden van het jaar met 17% afgenomen ten opzichte van 2012. Vooral benzinestations, supermarkten en tankstations zijn minder overvallen. En ook het aantal straatroven is flink gedaald... meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Uit cijfers blijkt dat vrachtwagens wel vaker zijn overvallen. Minister Opstelte wil daarover in gesprek... met Transport en Logistiek Nederland. En volgens het ministerie is de daling van het aantal overvallen... te danken aan de landelijke taskforce... die een paar jaar geleden is opgezet. Daarin werken onder meer politie, justitie en gemeenten samen... om het aantal overvallen terug te dringen. Het gaat langzaam de goede kant op met de Nederlandse economie. Dat schrijft ING in een rapport. De bank verwacht volgend jaar een groei van een half procent. En dat is dan vooral te danken aan de export die volgend jaar stijgt. De ING verwacht dat vooral de industrie, de groothandel en de transportsector daardoor een goed jaar tegemoet gaan. Ja, de verwachting is ook dat consumenten volgend jaar opnieuw minder uitgeven... maar dat de daling minder groot is dan in voorgaande jaren. En dat komt volgens ING doordat huishoudens iets meer te besteden krijgen. Vorige week maakte de Nederlandse Bank al bekend... uit te gaan van een groei volgend jaar van een half procent. Sport. André Villas-Boas vertrekt als trainer van het Engelse Tottenham Hotspur. De club maakt er dus zojuist bekend in goed overleg afscheid te nemen van Villas-Boas. En dan Rode JC. Roda trainen vandaag voor de eerste onderleiding van het nieuwe trainersduo Regilio Vrede en Rick Plum. Want zij zijn de tijdelijke opvolgers van de gisteren ontslagen Ruud Brood. Edwin Cornelissen in Kerkrade. Edwin, hoe gaat dat die eerste dag na het ontslag van trainer Brood? Ja, dat ziet er altijd een beetje onwennig uit natuurlijk. Met uh, twee uh, wat onbekendere gezichten die de leiding hebben. Hoewel onbekend, ze waren al assistent-trainer natuurlijk. Gilio uh, Vrede en uh, Rick Plum. Uh, een korte training hebben ze afgewerkt. hoop uh, rek- en strekwerk. En uh, ja, vooral uh, wat rustiger aandoen. Het uh, gros van de selectie is inmiddels van het veld af. Uh, er staan nog wat spelers die nog een balletje aan het trappen zijn. Maar uh, ja, ze zullen zichzelf dus een beetje opnieuw moeten gaan uitvinden in deze uh, nieuwe situatie. En wat je hoort is natuurlijk dat er uh, veel gesproken wordt over het uh, vertrek van uh, Ruud Broek. We horen dat de technisch directeur de selectie een spiegel heeft voorgehouden... zoals dat zo mooi heet. En ze moeten ook vooral de schuld bij zichzelf zoeken. En de supporters die denken van ja, lost dit nou alles op. En dat is natuurlijk de grote vraag. Ja, grote vraag. En ja, Vrede en Plum die staan er dan maar meteen voor zo'n ploeg. En uh, woensdag de bekerwedstrijd tegen Vitesse. Koploper in de Eredivisie. Uh, Ajax zondag. Is dat eigenlijk wel prettig voor die twee? Dat is een heel, heel lastig programma natuurlijk. Maar ja, God, aan de andere kant moet je ook zeggen... het gaat de afgelopen wedstrijden ook helemaal niet goed met uh, Rode JC. Uh, afgelopen weekend hebben ze natuurlijk verloren van NEC. Een 2-0 voorsprong uit de handen gegeven. Nou, dat hakte er aardig in. En dat was misschien wel de spreekwoordelijke druppel voor de directie om uh, afscheid te nemen van uh, Ruud Brood. Overigens zonder daarin ook uh, de spelers te kennen. Het is echt een uh, beslissing ge geweest die genomen is door de directie. De spelers, uh, uh, ja, de mening van de spelers, die doet er in feite niet toe. Uh, of ze uitgekeken waren op Brood, al dan niet. Dat is niet echt belangrijk, vindt de directie. Het gaat om uh, de resultaten en uh, die vielen niet mee. Dus uh, ja, de vraag was of het onderbrood dan wel een makkelijk programma was geworden. En dat, uh, dat valt te betwisten. Nee, blijven ze eigenlijk zitten, Regilio Vrede en Rick Plum? Of zijn het uh, tussenpauzen? Het uh, zijn nadrukkelijk tussenpauzen. Het gons natuurlijk inmiddels van de, uh, van, de, van de namen die uiteindelijk uh, aan de slag moeten gaan. in, uh, in kerkraden bij Rode ESC. De naam die je veel leest is die van Ernest Faber. Op dit moment nog assistent van Philip Cocu bij PSV. Maar de directie van Roda uiteraard, uh, maakt er nog geen woorden aan vel en zegt weten wat we willen. Ze hebben een uh, soort van profielschets natuurlijk wel. Maar uh, wie dat dan moet gaan worden, dat moet uiteindelijk nog gaan blijken. Het is de bedoeling in ieder geval dat als de selectie op trainingskamp gaat... Uh, naar het buitenland in de winterstop... dat dan uh, de nieuwe trainer aan het roer staat. Edwin Cornelissen vanuit Kerkrade. En wij gaan even bellen met Willem-Jan Olten, want hij is een winnaar. Hij heeft de pc hoofdprijs 2014 gewonnen. Schrijver, dichter en essayist. Meneer Olten, gefeliciteerd. Dank u wel. Hoe, hoe vond u het dat, toen u het hoorde? Ik was uh, overrompeld. Ik had er uh, niet aan gedacht en, uh, dat het mogelijk was. En, uh, ik ben erg uh, aan het werk aan een, uh, aan een roman, aan een, uh, uh, een nieuwe roman. Dus ik zat een beetje begraven in mijn gedachten. Dus bij de eerste reactie was uh, uh, uh, uh, die van overrompeld zijn. Ja. En dat u het fijn vindt. En dat ik het heerlijk vind. Ja, nee, de duivel schijnt op een grote hoop, ja. ja. <mogelijk> nou weten we van Karel van het Reven... dat je de PC-hoofdprijs eerst een hele tijd niet krijgt. En dan zijn er mensen die zeggen, je krijgt hem misschien. Maar bij u was dat niet zo? <mogelijk> uh, ik heb er nooit bij het stilgestaan... Niet, niet zozeer vanuit gegaan dat ik, dat ik hem zou kunnen krijgen... Maar het is me wel opgevallen dat er uh, uh, mensen zijn uh, geweest die de pco te laag hebben gekregen. Waar ik mezelf helemaal niet onder, onder reken. Maar uh, nee, er zijn uh, uh, mensen als uh, uh, uh, Kolhaas. En, uh, nou, er zijn mensen die hem hebben gekregen op het moment dat ze eigenlijk niet meer... Dat die, die, die was toen geheugen verloren toen hij hem kreeg. Die kreeg. Ja. Het zijn vaak mensen die hem te laat krijgen of net niet krijgen, ja. ja daar... Nou ja, goed. U heeft hem dus wel. U krijgt hem volgend jaar mee. U bent bezig met een roman, maar u krijgt hem voor essays. Ja. Uh, loopt dat bij u door elkaar? Het werken aan poëzie, toneel, uh, kritieken? Uh... Uh, ja, dat loopt bij mij uh, uh, door elkaar in zoverre dat uh, ik geloof dat ik al mijn werk... Uh, uh, met een essayistisch hoofd maak, maar mijn essays weer met een met een poëziehoofd vaak uh, maakt. Dus het loopt bij mij door elkaar, ja. Dus een, een, een goed essay bevat poëzie. En, en gaat vaak ook over poëzie. En een, goed, uh, een goede roman... Uh, kan niet zonder een, een essayistische inslag bij mij hè, uh, ontstaan. Ja. ja. Dus bij mij loopt nou, het door elkaar. Ja. Maar ik voel me wel heel erg een essayist, hoor. Ja. Nou, kijk eens. Be, uh, fijn dat deze essayist even aan de lijn wilde komen. Willem-Jan Otten, uh, nogmaals gefeliciteerd en dank u wel. De naar van de Nobelprijswinnaar Jolande van der Velden bij de AWB. Wat is er op de weg te doen? Er is een auto op zijn dak terechtgekomen op de A10... de ring oost richting Amersfoort. Daardoor tussen Zeeburg en Knopend meer drie kilometer. Bij het knopend zijn drie rijstroken dicht. Ook een aanrijding met meerdere auto's op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwebrug en Reewek vier kilometer. Daar is de linker rijschrook dicht. En door een betoging van oldtimers is het langzaam rijden op de A12 richting Den Haag... tussen Zoetermeer en Noordorp over vier kilometer. Dankjewel. Dit zijn nog een keer de hoofdpunten van deze uitzending. Bij de luchtaanval van gisteren op Aleppo zijn zeker 76 doden gevallen. Onder hen 28 kinderen, meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie. De politie een musselkanaal heeft geschoten op dieseldieven. En dat leidde tot de aanhouding van één verdachte. Nummer twee is nog voortvluchtig. En de Spaanse justitie verdenkt de vader van Messi van banden met de drugsmafia. Hij zou betrokken zijn bij het witwassen van geld uit de drugshandel. En dat was het uitgebreide NOS-journaal zometeen. De NCV...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 Rust in je kop of je geld terug. Donderdag 19 december is de uitreiking van de Ster Gouden Lookie 2013. Tijdens de live show laat Georgina Verbaan de wereld achter de reclame zien. en komen de mooiste commercials van over de hele wereld voorbij. Kijk er dus, donderdag 19 december, half negen, Nederland 1.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. We bellen zometeen even met Jair Verweda, maker van de documentaire Mark vs. Rita. over de interne strijd bij de VVD tussen Rutte en Verdonk. Die film wordt vanavond uitgezonden door de AFRO. In het mediaforum financieel journalist Janneke Willemsen. is ook presentator bij WNL. en de tv-criticus van de Volkshand Jean-Pierre Gelisser. Het gaat onder meer over de acht fractievoorzitters. die dit weekend anoniem kritiek leverden. op Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg. GroenLinks voorman Bram van Ooyek zegt dat hij in ieder geval niet heeft meegewerkt aan het artikel. Als Van Ooyen kritiek heeft, dan doet hij dat openlijk... zoals hij ook al eerder heeft gedaan. Als ik weer kritiek had, zou ik dat ook weer liever publiek doen... dan uh, anoniem in een soort uh, club van uh, acht uh, fractievoorzitters. We beginnen aan een speciale week van de Nationale Nieuwsquiz... want in principe zijn journalisten uitgesloten van deelname. Maar voor deze week maken we een uitzondering... en dus alleen maar deelnemers die journalist zijn. De eerste die aan de bak moet is Frieland-journalist Erik Hardeman... en die komt uit Amsterdam. Dit is Radio 1... Lunch. We beginnen met het nieuws Ophef in Wassenaar, daar zijn sommige burgers boos op het zakenblad Quotes. Dat kwam onlangs weer met de Quote 500 van Rijks-Nederlanders... en drukte daarbij foto's af van de villa's van de rijke Wassenaarders. Die foto's waren gemaakt met drones. De boze burgers belden de politie, want er zou niet mogen worden gevlogen boven die plaats... omdat ook koning Willem-Alexander daar woont. Paul van Riezen, goedemiddag. Goedemiddag. Adjunct hoofdredacteur van Quotes. Uh, is de politie langs geweest bij jullie? Uh, ze hebben inderdaad contact met ons opgenomen en uh, ze zijn vervolgens een paar weken aan het rechercheren geweest. Als uh, dus je wilt niet weten wat het gekost heeft trouwens, maar goed. Uh, na een week of zes onderzoeken kwamen ze tot de conclusie dat het gewoon mag wat we hebben gedaan. Uh, ja, mag je zomaar met een drone boven iemands huis vliegen? Nou, inmiddels niet meer. Uh, de regels zijn, uh, zijn aangescherpt, maar in de tijd dat wij het hebben gedaan uh, mocht het gewoon, ja. Dus. Uh, ja, niks aan de hand. Ja. Eigenlijk ook niet zo gek, want je mag in heel Nederland gewoon met een helikopter boven Nederland vliegen en dan foto's vanuit de lucht maken. Wassenaar is een beetje een gekke situatie, omdat daar inderdaad de koning woont. Ja, ze willen niet dat zijn tuin wordt gefotografeerd. En ze willen ook niet in de zenuwen zitten dat er misschien een vliegtuigje op het paleis neerstort. Dus vandaar dat je boven Wassenaar niet mag vliegen. Maar bijvoorbeeld een miljonair die in Boerakken woont, heeft die, kan die nu wel last van jullie krijgen met, met die drone? Of mag het gewoon voor heel Nederland niet meer? Nou, ik zou niet willen zeggen dat hij last van ons heeft hoor, want wij veroorzaken natuurlijk weinig overlast. Maar uh, ja, het, het zou kunnen dat wij inderdaad boven zijn, boven zijn villa vliegen. Nou ja, wij, wij laten dat jullie best laag gevlogen hebben, want er was iemand die met een handdoek probeerde dat ding uit de lucht te slaan. Dan moet je <laughs> toch vrij laag uh, zitten. Ja, dat klopt, maar het is hem niet gelukt. Dus dat, uh, nou ja, het was een hele lange handdoek en hij probeerde inderdaad om het uh, helikoptertje uit de lucht te slaan, maar hij kwam toch wel een paar meter tekort. Overigens de foto's die we in de quote 500 hebben afgedrukt, daarvan zie je dat die op vrij grote hoogte genomen zijn. Eigenlijk zoals je het met een normale helikopter ook zou doen. Ja, zoals die ook op Google Earth staan. Dus waarom heb je die foto's niet gebruikt? Nou, wij hechten altijd aan, aan goede kwaliteit. En de foto's van Google Earth zijn toch minder kwalitatief hoogstaand dan de foto's die we zelf maken. Dus ja, als het mooier kan, dan, dan doen we het graag mooier. En nou. dat hebben we ook gedaan. Wat, wat voegt dit eigenlijk toe? Dat we weten waar al die mensen met geld wonen? Nou kijk, dus een van de redenen om de quote 500 te maken is natuurlijk om te kijken hoe uh, de macht in Nederland is verdeeld. Hè? Want degene met geld, dat zijn ook de mensen met, met macht, zo gaat het nou eenmaal. Uh, het viel ons op dat die uh, ja, eigenlijk op een paar vierkante kilometers in Wassenaar bij elkaar klitten. Uh, en dan vinden wij toch wel eens interessant om te kijken hoe dat, uh, hoe dat zich verhoudt tot elkaar, of ze naast elkaar wonen en hoe ze erbij wonen. Er zijn natuurlijk een aantal mensen, wiens huis, we gefotografeerd hebben, die toch wel een beetje in opspraak zijn geraakt. We hebben bijvoorbeeld uh, uh, het bouwproject van meneer Van Vech ...in beeld gebracht. Meneer van Vegel zit momenteel... Uh, ...is verwikkeld in een behoorlijk akkefietje... ...met de Belastingdienst. Uh, die stelt dat hij niet genoeg heeft afgedragen. Ja, ondertussen is hij wel een, een huis aan het bouwen... ...van, van 17,5 miljoen. Ja, vinden we het toch wel interessant om dat eventjes te laten zien. Ja, en quote houdt zich dus, of heeft in ieder geval voor deze reportage zich aan de wet gehouden, zeg je? Nou, sterker nog, we houden ons altijd aan de wet, want uh, ja, nee, dat, uh, wij zijn niet uh, het blad naar om de wet te overtreden. We zijn graag brutaal en, uh, en, en, en schoppen en bijten af en toe, maar uh, de wet overtreden, dat gaat ons net iets te ver. En ik verwacht binnenkort een verhaal bij jullie wat dat allemaal heeft gekost, die hele politieoperatie, om het allemaal uit te zoeken. Dat, dat zou interessant zijn om dat eens na te gaan. Ja, de politie is er druk mee geweest. Ik heb begrepen dat ook in de, in de gemeenteraad van Wassenaar... er wel het nodige over gezegd is. Dus niet iedereen was er, was er even bij mee. Paul Van adjunct het hoofdredacteur van Quo. dankjewel. Graag gedaan. Trouw heeft een nieuwe hoofdredacteur. Vrijdag maakte de krant dat zelf bekend. Kees van der Laan is de opvolger van Willem Schone... die er na zes jaar mee ophoudt. Van der Laan is geen onbekende voor de krant... want hij werkte daar al dertien jaar als verslaggever en chef. En hij heeft een duidelijk speerpunt... Op laag van de van de krant, de print uh, op orde houden. En dat dat uh, goed gebeurt. Want het is nog steeds, zoals uh, Christian Vitillo de uh, baas van uh, de, per, de persgroep zegt... Digital is the future, but the money is in print. Dat is uh, voor de hele wereld zo. Dus uh, we moeten die omslag maken naar digitaal. Dat is duidelijk. Uh, het lastige is alleen van uh, wat voor businessmodel uh, kun je daarvoor vinden. Iedereen worstelt daarmee. Iedereen wil het ook. En uh, wij als uh, Trouw uh, gaan ook die kant op. Maar het gouden sleuteltje zijn denk ik meerdere gouden sleuteltjes. En er is niet zomaar eentje gevonden van wat nou echt het uh, businessmodel zou zijn voor, uh, voor Trouw. Ja, hij aarzelt als hem wordt gevraagd waarom hij nu de hoofdredacteur is geworden. Nou, omdat ik denk ik een... een, een uh, dat kan ik eigenlijk niet goed uh, zeggen. Laat ik daar eerlijk over zijn. Ze hebben mij uh, gekozen, unaniem. Uh, ik denk ik om uh, de ideeën die ik heb en de persoonlijkheid die ik uh, uitstraal. En dat is denk ik uh, uh, samen met andere mensen een krant maken. Uh, daarmee binden en inspireren. Uh, talent zoeken in mensen. Hij is de nieuwe hoofdredacteur van Trouw, Kees van der Laan. Nou, Deze jingle kan ook weer uit de kast. Vrijdagavond. Currie van Inkel komt voor één keer terug op de Nederlandse radio. Jeroen van Inkel zal niet met Adam, maar met Adams dochter Christina Curry op Q-Music te horen zijn. Zij is namelijk een van de drie finalisten... in de verkiezing Het Lekkerste Wijf van Kwart voor Vijf. Er zal als sidekick fungeren. In de jaren tachtig vormde Jeroen van Inkel een legendarisch duo... met haar vader, Adam Curry. Dat was in het Veronica-programma Curry en van Inkel... op de vrijdagavond van Hilversum 3. Of er ooit een reunie van die twee dj's komt, dat is nog even de vraag. Want zij gingen namelijk met ruzie uit elkaar. Mark Rutte is inmiddels al ruim drie jaar premier van Nederland... maar het had niet veel gescheeld of hij was van het politieke toneel verdwenen. Rutte versloeg in 2006, maar net Rita Verdonk... bij de lijsttrekkersverkiezing van de VVD. Over de hectische periode in de VVD-fractie... gaat de documentaire Mark vs. Rita... die vanavond door de AFRO wordt uitgezonden. Jair Verweda is de maker ervan en is nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag, Jair wow. waarom deze documentaire over Rutte en Verdonk? Ja... Ja, ik vond het op zich gewoon een heel mooi filmisch gegeven met de kennis van nu. Dat uh, Verdonk thuis in Nooddorp. en Rutte die zit alweer uh, twee jaar in het torentje. Die ontmoet Obama, uh, die ontmoet Angela Merkel. En ik, ja, ik wilde gewoon uitzoeken van hoe, hoe heeft die geschiedenis zo kunnen gelopen? Want in 2006, toen zij een lijsttrekkersverkiezingen organiseren en Verdonk dat net verloor... toen uh, stond die partij er toch heel anders voor en toen zei net uh, populair minister. En zij is, langzaam is zij die partij uitgewerkt. Maar hoe heeft die geschiedenis zich zo af kunnen spelen? En dat vond ik zo mooi filmisch gegeven dat ik dacht, hier wil ik graag want ik heb in het verleden ook twee uh, andere documentaires voor de avond gemaakt. En ik dacht, daar zou ik wel heel graag op terug willen blikken. Dus ik heb uh, 18 mensen uh, geïnterviewd. Uh, allemaal mensen eromheen. Uh, mensen uit Kamp Verdonk, mensen uit Kamp Rutte. En die, uh, ja, die vertellen dat verhaal en die uh, geschiedenis die zich in 2007 ja. 2007 afspeelden. En Rutte en Verdonk zelf ook? Rutte en Verdonk zelf niet, omdat ze dat is eigenlijk wel een. Uh, Bewuste keuze, omdat je dan heel erg hun verhaal hoort. En ik heb in het verleden, wat ik al zei, ook twee politieke documentaires gemaakt. En het werkt vaak beter als je dan gewoon mensen hebt die dat van dichtbij hebben meegemaakt, die schil daaromheen. En uh, nou ja, uh, ik, uh, ik hoop dat ze zoveel jaar na dato eindelijk dat verhaal wilden vertellen. En die geschiedenis die zich daar uh, afspeelde. Ja, en het ligt nog altijd gevoelig, want je hebt ook de twee campagneleiders van de beide kampen uh, bij elkaar gebracht. En die kregen, ja. geloof ik, nu nog een keer ruzie hè? Ja, klopt, klopt. Ja, nou ja, ik dacht dat het heel aardig zou zijn. Om Ed Zinke en Frits Hoefnagel. Ed Zinke was destijds uh, campagneleider van uh, Rita Verdonk. En Frits Hoefnagel was dat van Mark Rutte. Om die bij elkaar te brengen in het Okura Hotel. Waar destijds die uitslag was van die uh, lijsttrekkersverkiezing. Die ontmoet ik. begon alle vrolijkste. Gaven elkaar een hand. We hadden elkaar de laatste keer volgens hun gezien. tijdens uh, een show van handklok. Maar daarna kwamen met name bij Ed Zinke. kwamen alle frustraties. kwamen boven. Want die merkte namelijk dat. dat, dat volgens hem dat kant van. Dat het donker enorm is tegengewerkt, dat er is de, dat aan alle kanten is gemanipuleerd, dat ze niet werden toegelaten bij bijeenkomsten, noem maar op. Dus dat ontaarden echt en ontvlammen, dat nou, is het natuurlijk heerlijk voor een uh, documentaire wow. maken sorry, in, een, in een ruzie. We ja. hebben daar een klein stukje van, even een kleine preview van wat er vanavond op tv te zien is. Je okay. welke zwarte lijst? Ja. Of heb je dat ook ja. weer verzonnen? Ja, oh ja. ja, ja. Welke zwarte ja. lijst dan? Ja. Geef dan het ja. voorbeeld ook eens ja. tegen mij. Kijk, kijk maar je naar de, de uitzending. Je hebt, je hebt blijkbaar in de uitzending maar dat de, Maar vertel maar mij dan eens het voorbeeld. Kijk maar naar de uitzending. Nee, vertel het, mij eens. spelletje ga ik echt niet meer vervoeren. Welk spelletje? Ja. Je hebt gewoon weer zitten kletsen. Je hebt gewoon weer zitten liegen over een zwarte lijst. Want ik ken die verhalen wel. Heet, ik ben nu klaar met al je insinuaties en je nee, beledigingen. Ik, ik Jawel, het zijn geen insinuaties. Ik zeg het je recht in je gezicht. Zijn wij zeg klaar dan met nu deze tegen mij. Gaan, uh, vaak, Zeg dan nu tegen mij wat doen. het voorbeeld is, wat je daar in die uitzending leest. Lees de Elsevier er nogmaals op na. Dan zie je ze alle dertig staan die namen. Welke dertig? Zijn wij klaar? Tja, nou lekker dit. Ja. ja, nou ja, je, je hoort dat ligt uh, zoveel jaar aan datum nog steeds erg gevoelig. Ja, ja. Um, ja Rutte werd dus de glorieuze winnaar. Verdonk droop af, verliet de politiek. 10-0 ja. voor Rutte, kan je zeggen. K kun jij, ah, heb jij een oordeel erover? Is, de, is het nu geflatteerd of niet, uh, die overwinning van hem? Uh, die overwinning van hem? Nou ja, uh, hij heeft dat spel, en dat uh, blijkt dat het is een uh, tweeluid, dus dat blijkt uit deel 2. Hij heeft het spel gewoon heel, heel slim en heel tactisch gespeeld en uh, verdonk dat er eigenlijk dwars zat... want uh, ze had dan die uh, uh, campagne om die had ze verloren... maar daarna waren de verkiezingen landelijke verkiezingen... en toen haalde zij, nog nooit in de parlementaire geschiedenis gebeurd... haalde zij meer stemmen als nummer twee dan Rutte als, als, uh, als uh, nummer één. En normaal gesproken zeggen dan mensen... was Rutte als fractieleider geweest. Want dus nummer twee die meer stemmen haalt, dat staat daar. Maar hij zich precies daarna, na die verkiezingen... gelijk laat de Krone tot fractievoorzitter. Toen heeft zij daarna die cafékoep gepleegd. Toen hadden mensen gezegd... toen had hij haar gelijk de partij uit moeten zetten. Maar toen dacht hij, dan zou die partij wel eens dus kunnen scheuren. En toen heeft hij gewoon een aantal incidenten heeft hij gewoon afgewacht. En na het derde incident... toen Verdonk weer een groot interview gaf in de Telegraaf... zei hij, nou is het genoeg. En toen zette hij, en, en toen zette hij haar die partij ja, uit. Ja. En toen dacht iedereen ook van... Uh, ja, je hebt nu ook alle recht... Want hij heeft zo aan die zitten zagen om haar die partij uit te zetten. Hij heeft het kortom heel slim gespeeld. We zien het allemaal in die documentaire. Deel 1 vanavond om 10 over 9 op Nederland 2 bij de AVRO. Gemaakt dus door Jair Ferwerda. Dankjewel. Dat klopt. Dankjewel. Dan is hier de laatste vraag. De handvraag. De Beatles blijven blokken. Het mediaarchief. Heel wat radioprogramma's hebben grappen uitgehaald met argeloze luisteraars... of met bekende Nederlanders. En deze week laten we in het mediaarchief de meest hilarische momenten horen. Rob Stenders staat erom bekend dat hij in al zijn programma's wel iemand in het ootje neemt. In zijn kortlopende programma Shock Radio kreeg hij hulp van Hilbert Elskamp... die BN'ers ging nadoen. Zo probeerde hij als krititulaar een stripdanseres naar de studio te krijgen. Uh, wat zoekt u? Nou, we denken een beetje aan een thema, want uh, personeelsfeest staat in het thema van het afronden van een uh, tv-programma wat ik hier heb gemaakt. Mm -hmm. Het gaat over ruimtevaart en we dachten dus aan een, uh, een striptease is niet een klein beetje in dat thema bleef. Dus een soort van ruimtevaarder of uh, iets anders in die richting. Nee, dat heb ik niet. Dat is niet mogelijk? Nee hoor. Nou, wat zijn de andere mogelijkheden dan? U uh, uh, moet nou nog een striptease hebben? Het zou vanavond moeten gebeuren, voor twee uur. Voor twee uur, dat red ik niet. Dat heb ik niet. Dat is absoluut niet mogelijk. Nee hoor. En ook niet eerder? Nee. Ik heb... Uh, de dames worden meestal uh, zeker een zekere week, minimaal een week van tevoren besproken. En uh, op het laatste moment uh, kan ik dat allemaal niet regelen. Als we meer geld bieden, kan dat dan misschien uh, geregeld worden. Wel, misschien dat ik het uh, kan regelen... Dat ze gelijk vanuit daar door kan rijden. Nou, dat zou perfect zijn. Dus Mijn naam kan... is? Mijn naam is de titelaar van Titelaar Productions. En ik zit bij Veronica. Titelaar? Ja, de heer Titelaar van uh, Titelaar. Overigens had ik wel wat discretie. Uh, Titelaar. ...wil hebben hierbij. Het is niet iets wat ik elke dag doe. 1994 van dit fragment uit. Titelaar kon overigens niet echt lachen om deze grap. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vraag met Janneke Willemsen is financieel journalist en presentator bij WNL op zondag. Hartelijk welkom. Jean-Pierre Geelen is het tv-resensent voor de Volkskrant. Um, de NOS begon gisteren te laat met de begrafenis van Mandela. De European Broadcasting Union meldde pas zaterdag nacht dat het uitzendtijdstip was vervroegd. NOS kreeg dat blijkbaar te laat mee allemaal. Uh, Janneke, jij kon in bed blijven liggen. Ja, ik kon in bed blijven liggen, maar daar baalde ik wel verschrikkelijk van hoor. Het is wel Mandela, Janneke. Ja, voor Ande Mandela moet je natuurlijk wel een stapje opzij doen. Uh, ik heb ze nog gebeld. Nee, daar heb ik nog overwogen. <laughs> kan het misschien wat later. Nee, ja, weet je, dat is natuurlijk totale overmacht. Maar het is wel heel erg jammer, want ja. Nou ja, je kijkt toch altijd uit... naar een uitzending uh, op zondag. Ja. NOS was dus te laat, Jean-Pierre. Uh, EBU meldde zaterdagnacht uh, dat dat uitzendtijdstip was vervroegd. Uh, ja, begrijp je dat? Nou, dat het een beetje een rommeltje was, dat is wel eerder gebleken, ook tijdens die herdenkingen van Mandela. Dus daar wil ik niet echt in treden. Wat ik eigenlijk het enige echt verontrustende vind, is dat er kennelijk bij de NOS, toch de belangrijkste en grootste nieuwsorganisatie in Nederland, niemand is die s'nachts, als er groot nieuws is, aan een belletje trekt. En uh, desnoods gewoon, uh, s ochtends om zeven uur, live de beelden op tv brengt. Uh, nee, daar wordt kennelijk geslapen. En in dit geval was dat helemaal niet zo erg. Want zo spannend en enerverend was die hele uitvaart helemaal niet, vond ik. Dat kon je vooraf niet weten, maar goed. Maar het feit dat er niet alert gereageerd wordt... vind ik op zichzelf wel groot gestuntel voor oh. een journalistieke organisatie. Want uh, uiteindelijk werd het wel zo snel mogelijk op internet gedaan. Dus maar op de tv ja. bleef het een tijdje stil. Ja, dat was een heel ongemakkelijke figuur. Op tv bleven ze die beelden maar vertraagd uitzenden. Terwijl... No diezelfde NOS op internet en op Journaal 24... kennelijk nog liveer de, de tv-beelden ja, uit. Want het, uiteindelijk werd het vertraagd uitgezonden. De, de, de verklaring van de NOS was van... dan kunnen we toch beter uh, brengen wat er is. Want dan hoef je niet uh, onverloze mensen binnen zien te lopen. Dat, dat scheelt gewoon tijd. Bovendien kunnen we het ook vertalen waar nodig. Vind je dat een plausibele verklaring? Nou... Ja, dat dat werd inderdaad gezegd en ja, nou, ik vind eigenlijk nee, want ze hadden eerder hadden ze gekozen om het juist live uit te gaan zenden en daar commentaar bij te doen en met een kleine vertraging uh, begreep ik, want het moest wel ondertiteld ja, worden. Ja, een seconde hebben ze daarvoor nodig. Ja, en dan snap ik dus niet dat je als uh, je dan gekozen hebt om het live uit te zenden, dat je dan als het dan mislukt inderdaad niet meteen die knop omzet, terwijl ja. het uh, via internet Is wel. argument argumenten bijgehaald, vind jij ook? Sorry? Is dat argument er later gewoon bijgehaald? Om het dan toch nog iets te veranderen? Ja, ik heb gistermiddag om een uur of twaalf hier op radio 1 Peter Kloosterhuis gehoord bij Max. Uh, die een soort uitleg gaf. Uh, de dus chef van, uh, van evenementen uh, die ja, dat dan inderdaad. binnen de NOS? Daarna heeft de NOS nog een persbericht uh, doen uitgaan. Dat lijkt wel, wel heel erg op dat ze met die gratuite meningen op Twitter... zoals ze het zelf noemden, toch wel heel erg in haar maag zaten. Ja, want Twitter ging er wel over los, inderdaad. Ja, wat wel jammer is, is dat ze dan tegelijkertijd... dat deed die kloosterhuis ook in dat interview... Uh, zijn schouders erover ophaalde... Ja. En dan denk ik, ja, uh, geef nou gewoon toe dat je hebt ja. een misser gemaakt... Uh, je wilde dit niet en, en je baalt ervan. Waarom ja. zeg je dat dan niet gewoon? Ja, zo. Zometeen gaan we doorpraten over andere zaken in deel 2 van het Mediaforum. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal nu. Hier is Jan van der Put. het aantal overvallen is de eerste elf maanden van dit jaar... met 17 afgenomen ten opzichte van 2012. Vooral benzinestations, supermarkten en tankstations... zijn minder overvallen. En het aantal straatroven is flink gedaald, zegt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vrachtwagens zijn wel vaker overvallen. Bij de luchtaanval van gisteren op Aleppo zijn zeker 76 doden gevallen, meldt de Syrische Mensenrechtenorganisatie. De Syrische luchtmacht bestookt Aleppo gisteren met vaten vol explosieven die op de grond veel verwoestingen aanrichten. Een dag na de begrafenis van Nelson Mandela... is in Pretoria een standbeeld van Mandela onthuld. Een bronzen kunstwerk van 9 meter hoog. Het staat in de tuinen van het regeringsgebouw. En vandaag is het Nationale Feestdag in Zuid-Afrika. Sinds het eind van de apartheid is 16 december de dag van de verzoening. En Justitie in Spanje is bezig met een onderzoek... naar de vader van voetballer Lionel Messi, meldde Spaanse media. Jorge Messi zou grote sommen zwart geld... van een Colombiaans drugskartel hebben witgewassen door te schoemelen met tickets voor benefietwedstrijden en voor concerten. En dat zijn de hoofdpunten. HWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Vertraging bij Amsterdam op de A10. De ring noord richting Den Haag is een aanrijding geweest. De weg is helemaal dicht. Tussen Kadoelen en de Koentunnel staat nu 3 kilometer. Verkeer kan het beste omrijden via de Oostkant via de Zeeburgertunnel. Daar was eerder vanmiddag ook een aanrijding. De rijstroken daar zijn weer open. Tussen Nieuwendam en Zeeburg 2 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg... En het Media Forum met Janneke Willemsen en Jean-Pierre Gele Zaterdag deden acht fractievoorzitters in de Volkskrant... hun beklag over Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg. Ze zou inconsequent zijn, verkeerde keuzes maken... en onterecht sturend optreden. Wie die acht zijn, dat is gissen, want de politici deden anoniem hun beklag... tegen verslaggever Jan Hoedeman. Janneke, is het journalistiek wel verantwoord... om je alleen op anonieme bronnen te baseren? Nou, het hangt echt helemaal af van hoe betrouwbaar is de journalist. Maar ik zou zeggen van niet... Uh, in dit geval, hè, dat het niet betrouwbaar Ja, de, de, niet dat de journalist niet betrouwbaar is. Ja, sorry, ik, uh, okay. ik lul me helemaal vast, joh. Ja, ik helemaal klem. Is dat. Ja. Het gaat niet over de journalist in dit geval dat het niet betrouwbaar is. Maar... Nee, maar het oogde niet betrouwbaar. Want in het eerste. Uh, die eerste keer dat ik het artikel las online. toen kwam het bij mij over. Als, ja, wat, wat is dit nou? Is dit nou een column? Uh, wat, wat zijn nou de bronnen? Dat kreeg ik niet. Ik kreeg daar niet echt een heel uh, goed gevoel bij, uh, moet ik zeggen. En ik vind het trouwens ook. Daarnaast gewoon heel raar uh, dat dat anoniem gebeurt. Hè? Dus, uh, want in het artikel werd ook gezegd: die Kamerleden zeiden van nou: we willen hier niet aan meewerken. Anders lijkt het alsof we niks beters te doen hebben. Vervolgens doen ze er dus toch aan mee. Dus dan lijkt het ook alsof ze niks beters ja. te doen hebben. En dan heb je nog een krant die iets publiceert. dat kennelijk niet van belang is. Mm. Want uh, ze zeggen zelf al dat het niet belangrijk is. En, en maakt het dan nog uit dat dit dan in, in dit geval in de Volkshand staat? Of, of, of, of niet? Ik bedoel, over die anonimiteit van die bronnen bedoel ik dan? Moet nou, over of... het algemeen vertrouw ik de Volkskrant wel hoor. En ook de journalisten die daar staan. Dus, mm, uh, ik denk dat dat denk ik ook ik eigenlijk uh... het belangrijkste is in dit soort kwesties. Dat niet ieder medium kan zich en niet iedere journalist kan zich permitteren. om zomaar misschien wel verzonnen quotes uh, te publiceren. Maar alles hangt af van de geloofwaardigheid van het medium, de reputatie en de journalist. En ik vrees dat dat in dit geval wel goed zit. Jan Hoedeman. Uh, Ken je hem goed? Nou, ik werk bij de Volkskrant, waar het in stond. Dat is een heel goede krant. En. Hoedeman uh, werkt al jaren op het Binnenhof. En ik weet wel dat het fenomeen het hoedemannetje bestaat. Wat, dat wat is dat precies? Hem, dat zit hem een beetje in, uh, in dit soort verhalen. Maar die kun je alleen maar maken als die ook betrouwbaar zijn gebleken. Als keer op keer zou blijken, of misschien maar één keer zelfs... dat iemand verhalen uit zijn duim zaagt... dan lig je er meteen uit Hij in het heeft wel een missetje gemaakt, toch? Met dit, uh... Kan ik me even niet herinneren. Help me even. Echt niet over ziekte. <laughs> Iedereen maakt wel zo'n misje, maar dat had overigens niks te maken met uh, uh, anonieme bronnen. Het ging over martelingen uh, van Nederlands militairen in Irak, geloof ik. Hè? Uh, ja, het fijner werd ik er niet helemaal meer van. Was, maar... dacht ik, was dacht ik ook op basis van anonieme bronnen. Weet nou, ik ja, ja. niet meer. Maar toch. Um... In dit geval zou ik er maar van uitgaan dat, uh, dat het toch klopt. We hebben, een, we, we, we, we hebben Jan Hoedeman natuurlijk zelf ook even gebeld vanochtend. Uh, hij mailde terug op de vraag of hij heeft geazeld om het verhaal te publiceren... omdat de bronnen dus anoniem blijven. Hij zegt, je hebt de plicht om dingen te melden die in Den Haag spelen... ook als niemand onder record gaat. De lat moet wel hoog liggen, zegt hij. Ja, maar leg dan ook de lat hoog voor het belang. Want wat ik ook miste in dat artikel was de duiding. Wat is nou het gevolg van als inderdaad de Kamervoorzitter niet goed functioneert? Heeft dat gevolg op besluitvormingsprocessen of de debatten dat die niet goed verlopen? Ja, of dat... maar daar stonden wel voorbeelden van in natuurlijk... Heeft Een paar voorbeelden had hij opgezond. Ben jij het daarmee eens? Was de context duidelijk? Uh, ja, op zich wel. Ik moet wel heel eerlijk zeggen... ik vind het een klein beetje een interne personeelsaangelegenheid. Die zich in de openbaarheid afspeelt. Dat de, de hele was. discussie uh, rond de voorzitter? Ja, ja. ja. Uh, uh, ik zou ook eigenlijk denken, wat is er op tegen... dat die politici wel gewoon met naam en toenaam iets zeggen... over het functioneren, als ze vinden dat dat een, een, een belangrijke kwestie is. Maar ja bij dit soort dingen speelt ook altijd mee... dat je er een primeur van hebt, dat je de eerste bent... de enige bent die een goed gedocumenteerd verhaal heeft. Ja, dan wordt het belang eigenlijk van zichzelf alweer groter. Ja. Van Miltenburg zelf zegt... Uh, ik heb liever uh, dat uh, men die kritiek binnen kamers uh, had geuit. Ja, ik vind het wel een valse streek. <lacht> het lijkt voor mij een beetje op schoolpleinroddel. Karakterboord uh, ook. Ja, je staat met z'n allen in een groepje te roddelen... en dan uh, publiceert iemand het. En zij hm. kan eigenlijk niet terugslaan, want ze weet niet precies... Uh, waar het om gaat of wie wat gezegd heeft. Kijk, ze weten wel dat het nu bijna alle fractievoorzitters kennelijk zijn. Ja. Maar hoe spreken je mensen daar dan nog op aan? Ja, ik vind ook vooral dat die fractievoorzitters wat valt aan te rekenen... in deze hele kwestie, niet verzeer de, hmm. de brenger van de boodschap. Uh, dat, dat had Jan Hoeneman trouwens wel slim opgeschreven. Die zei, waarschijnlijk gaat iedereen nu ontkennen... dat hij erbij was bij die acht. En uh, intussen zien we ja, die eerste, ja. eerste ja. reacties <laughs> al loskomen. Want ik was het in ieder geval niet. En het waren er maar drie die er niet bij waren. Dus, uh, <laughs> <Ja>. <laughs> uh, nog even op onze schrijft Joost van Kuppenvel of de krant heeft zich door de politiek laten gebruiken... om de Kamervoorzitter het laatste zetje tot aftreden te geven... of hoe de man heeft goedkoop willen scoren met een relletje. Jean-Pierre, wat vind jij? Nou, het kan toch ook heel goed dat iemand oprecht geïnteresseerd is... en iets tegenkomt en denkt, dat wil ik publiceren? Janneke? Ja, maar waarom? Want in het artikel staat dat die, Kamer, of die fractievoorzitters zeggen zelf... wij vinden het eigenlijk niet belangrijk... Want de indruk kan bestaan dat wij niks belangrijkers te doen hebben. En dan ga je ja, wat er toch op kijken. Als dat een slecht argument is, hè? Als, als dat het enige argument is om deze kwestie niet belangrijk te vinden, vind ik dat een zwak argument. Het is onderdeel van de Haagse realiteit. Ja. En ja, daar hebben wij nou eenmaal een redactie en daar zitten journalisten en die, die horen wel eens wat. wat. Waarom zou je dat moeten verzwijgen? Ja, nou ja, het scoort wel lekker. Daar ja. heb je ook We, wel we hebben het hier weer over. <laughs> um, de verdwenen nrc redacteur uh, NRC Next heeft de redacteur het land ingestuurd... met de opdracht om zichzelf totaal uh, onzichtbaar te maken. Thomas Ruup probeert de komende dagen onvindbaar te blijven... voor zijn collega's. Maar ook uh, voor ons allemaal, het volk, zou ik maar zeggen. De krant uh, wil de vraag beantwoorden of het nog mogelijk is... om onzichtbaar te zijn in Nederland onder 2013. Geen digitale sporen achterlaten, maar wel reizen en eten. Kan dat nog in Nederland? Is dit een leuk project, Janneke? Ik vind het wel een interessant project. Het zet me wel meteen aan het denken... Uh... Want hij moet zich ook nog af en toe uh, één keer per week geloof ik, contact met de thuisfront uh, ja, opnemen. En dan moet hij elke moet, avond ergens anders slapen. Dus hij moet wel sporen achterlaten. Ja, en ik vraag me dan af uh, of hier nou mensen uh, in Nederland dan in staat zijn om ook zijn digitale sporen te achterhalen. Dus uh, is er iemand die zich opwerpt die ineens zijn telefoon uh, kan uh, aftappen of weten waar die uh, is, lokaliseren. En en dat denk ik van ja, zoals het een beetje stond dacht ik nou volgens mij is het meer als je hem tegenkomt. Ja. Maar ik ben wel benieuwd of het kan. Ja, wat vind jij ervan? Jean ik vind het wel een leuk bedacht project. Maar ik heb zelf toch echt het heel naïef idee. dat als ik bij een tante van me op een zolderkamertje ga zitten. en af en toe bel met de redactie van NRC. dat ze me toch echt niet kunnen vinden. Maar ik laat me graag verrassen door het tegendeel, moet ik eerlijk ja, zeggen. Want die actie duurt tot woensdag. De vraag is inderdaad: kan hij dat dan drie dagen volhouden? Lijkt me wel. En de actie eindigt niet als iemand hem vindt of zo. Want dan gaat hij gewoon wel door. Maar de vraag is inderdaad: hoe snel loop je dan in de gaten? Ja, En op welke manier loop je dan in de gaten? Want uh, ze hadden er wel een foto van hem bijgezet. Ja, ja. Uh, dus ja. ja, de mensen die die foto's zien, die kunnen misschien herkennen. Maar ze hebben heel goede plaksnorren tegenwoordig in de foto. Ja. <laughs> ja, maar het zit je wel aan het denken. Tenminste, dat heb ik wel. Ik heb de hele tijd gehad dat je dan uh, je locatie steeds maar zat te delen. Ja. Via Square ben ik inmiddels ook van genezen. Ja, dat uh, moet je doen Maar natuurlijk. dat doet hij natuurlijk Had je nu niet. Had jij allemaal fancy ja. in dat eigenlijk <laughs> Nee, dat niet. Nee, nog niet. Dat wou maar, ik voorstellen. Maar waarom zou nee, nee, al die horde ja, nee, fans? Dat ja. is een heel andere discussie. Want ik vroeg me namelijk af: waarom, waarom wil je dat eigenlijk? Dat iemand weet dat jij op dat moment in café de Blauwe Engel staat of zoiets. Ja. Dat weet ik eigenlijk ja. ook niet meer. Oké, okay, je, mee je had, Kijk uh, eens hoe de... gezellig ik het heb. Dat ja. was het wel een beetje. In het begin van Twitter had je ook typus die Twitter dan: I'm now at. Het dat ja. is alles in het Engels. I'm now at. Uh, <laughs> Dierenpark Amersfoort. Ja, en voor je werkgever, hè, de prikklok. Ik ben nu op mijn werk. Oh, ja. Ja, ja, ja, en, en, ja, ja, ja. Ja, ik check pas uit om maar acht uur 's nou, <laughs> um, Goed, nou, ja, wie hem vindt, die krijgt dan een half jaar abonnement op uh, NSC Next, begrijp ik. Dus uh, Kijk. het is de moeite waard. En ik, ik, het is niet helemaal een eigen idee, want ik zag vanmorgen gelijk weer reacties van mensen die zeiden: is ook gewoon in Amerika al eens een keer gebeurd. Ja, nou en, dat, en dat hebben ze later ook bijgezet gezet ja. dat, dat daar het voorbeeld vandaan komt. Dat is toch hartstikke leuk. Ja. Um, in de volgende stond uh, dit weekend een verhaal over de schrijver Mano Bouzamour. Die werd in uh, Pauw en Witteman bekend als jonge schrijver uit een slechte buurt... die het ondanks alle tegenslag toch heeft gemaakt. Maar zo bleek uit dat stuk, die jongen komt helemaal niet uit de slechte diamantbuurt. Hij had uh, juist ja, zeer progressieve ouders. Zijn we erin getuind eigenlijk met deze jongen, Mano? Een klein beetje wel, denk ik. Ik moet heel eerlijk zeggen... het hele geval deed mij meteen denken aan een eerder geval... namelijk de schrijver van het boek Eus. Eus kan ook jal, moet ik zeggen, geloof ik. Eus Jan Akiol. Oh, sorry. Dan ga ik weer. <güls> er staat een paar overeenkomsten in. In beide gevallen presenteerden zij zich als een soort kansarme... allochtone, half crimineel, uit slechte buurt. En die hebben zich via de letteren omhoog gewerkt... in de beschaafde witte wereld... Uh, succesvol ook. Dat, het lijkt meteen naar meesterwerk wat ze geschreven hebben. En gek genoeg, uh, dat gaat via talkshows. Uh, ze hebben al een clipje klaar liggen. Een filmclipje. Uh, ook jij al had het uh, laten maken door Eddie Terstal. En ook van Imano hebben we een filmpje gezien... bij Paul Witteman van de boekpresentatie. Uh -huh. Er was meteen allemaal bekende mensen erbij. En eerlijk gezegd, ik neem hun niks kwalijk hoor. Uh, je mag een romanschrijver vind ik nooit verwijten... dat hij fictie bedrijft. Dus ook, ook niet over ook in het, echte het echte leven. leven. Nee, maar ik had al wel meteen bij het eerste geval en ook nu het idee van volgens mij worden hier niet zozeer schrijvers ontdekt, maar gemaakt. En daar zit een uitgever achter en misschien nog wel een literair agent. En de talkshow redacties die daar vrij klakkeloos in meegaan. Dat vind ik eigenlijk het raarste. eraan. Ja, en... ik vind het heel mooi eigenlijk. Het is echt de nieuwe manier van jezelf pluggen. Oh ja. uh, op het moment. Ja, even... nee, maar, maar, maar checken jullie bijvoorbeeld, de gasten die jullie hebben, en laten we zeggen dan even niet de wat, wat kindere mensen, maar uh, worden, die uit, worden die nog gecheckt van of dat allemaal wel klopt? Deze jongen beweert: ik ben in een slechte buurt opgegroeid. Ja, als dat niet zo is, dan lijkt me dat. Hij zet, hij zet het zelf in ieder geval niet recht in de media die hij heeft. Nee, hij zet het zelf niet recht, maar uh, hij hamert er volgens mij ook niet heel erg op als er naar hem ge gevraagd wordt. Nee, ik bedoel, als hij, hij ook... als hij wordt gepresenteerd in een talkshow van nou, dit is een mano en uh, slechte, slechte jeugd gehad. Dan zegt hij niet van nou, nou dat valt eigenlijk best wel mee, want uh, je komt <laughs> gewoon uit de pijp zo. Nee, maar daar heeft hij ook geen ja. belang bij natuurlijk. Nee. Hij, ook al zal hij zich er misschien niet helemaal lekker bij voelen. Hij realiseert zich natuurlijk wel ja. dat hij mee moet in een soort verhaal, in een sprookje zelfs een beetje... Uh, dat nu eenmaal van tevoren bedacht is... en dat wij met z'n allen ook wel graag zien... iemand uit alle kring die, die van zich doet spreken... en misschien ook wel een goed boek heeft geschreven... dat weet ik niet, want ik heb ze niet gelezen... Uh, ja, maar vind, vind, het je het je je vind jij dat niet nodig? Janneke, Kijk, ja, dat, dat, dat, Ik vind eigenlijk voor een, een talkshow redactie moet dat natuurlijk wel uh, checken. En uh, die zouden wel achter moeten komen of, of we het, we het al dan ook niet echt klopt. Belang bij, want het gaat om het leuke nee. gesprekje en het sprookje. Precies. En niet zozeer om, om journalistiek... Maar ik zou het dus plaatsen. erg vinden als ze het echt niet geweten hadden. Het zou kunnen dat ze het namelijk wel weten. En denken, hé, hey, dat is een leuke gast voor aan tafel. Uh, ze... Een beetje licht en een mooi verhaal. En je moet een mooi verhaal toch vooral nou, niet als, doodchecken. Als die redacties zouden weten... dat, dat verhaal niet waar is, dan zou, dat, zou ik dat eigenlijk nog veel erger vinden. <laughs> ja. Nou ja, alles voor de, de zijn. Ja, nee, ik, ik wil er toch vanuit kunnen gaan dat iets wat ik op tv zie waar is. Maar helaas, uh, het blijkt bijna dagelijks dat dat niet het geval is. Ik, ja, ik vind het een, een beetje een vreemde kwestie. en Nogmaals, uh, ze kunnen best goede boeken hebben geschreven, maar... Het is ook zo raar, op televisie met name wordt ook altijd gehamerd op het autobiografische gehalte van een roman. Terwijl er toch met grote letters roman staat. Dat komt ook omdat als je een gesprek hebt met iemand over een boek uh, dat diegene geschreven heeft. En die doet dat in een talkshow. Dan neig je al heel snel naar een gesprek over de techniek van het schrijven. Hoe uh -huh. kwam je op het idee en zat je dan op je zolderkamertje te schrijven? En dat wordt gewoon niet zo'n boeiend gesprek. Op het moment dat kan. jij er een leuk verhaal bij kan vertellen... Mm -hmm. moet je kijken uh, van uh, krantenjongen tot miljonair... Nou, dat is lekker smeuïg. Ja. Dus jij roept hier bij alle schrijvers op... om toch vooral een beetje sappige details te verzinnen. <lacht> om je boek als je te boek wilt promoten, dan, ja, dan ja. zou dat kunnen. Ja. Ja. En okay. wij zijn gewaarschuwd nu met z'n allen. Ook door dit verhaal <lacht> <lacht> nog een keer afgelopen weekend in de krant. Hartelijk dank voor jullie bijdrage aan dit mediaforum. Um, Janneke Willems en Jean-Pierre Gele daar waren dat met z'n tweeën. De muziekredactie van Radio 1 koos deze week... de nieuwe plaat van Hugh Coltman uit als Radio 1-CD. Het is een Engelse zanger. En zijn album heet Zero Killed. En daarvan nu Isolation. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar het klinkt niet verkeerd. Hugh Coltman is de man. Hij is een Engelse zanger van zijn cd Zero Killed. Deze week verkozen tot Radio 1 CD draaiden we Isolation. We gaan beginnen aan de Nationale Nieuwsquiz in een speciale week. Want um, een van de spelregels is eigenlijk dat we journalisten niet toelaten tot die quiz. Omdat we denken dat die toch, toch heel goed in het nieuws zitten. En dan zou dat ten opzichte van de gewone kandidaten uh, niet helemaal eerlijk zijn. Ik vraag me af eigenlijk of dat zo is. Want journalisten volgen ook niet alle details precies uit het nieuws. Maar daarom hebben we nu een speciale week geopend voor journalisten. Dus de komende dagen alleen maar journalisten in deze nieuwsquiz. En de man die het spits moet afbijten heet Erik Hardeman. Hij is freelance journalist, 67 jaar uit Amsterdam. Hartelijk welkom. Schrijft onder meer voor, Wat? Um, ik, schrijf, uh, ik heb uh, lang gewerkt bij het Universiteitsblad in Utrecht. En daar doe ik nog steeds freelance dingen voor. Hoe is het om als 67-jarige nog op de markt uh, actief te zijn en, en proberen verhalen te slijten? Uh, verhalen slijten, daar heb ik altijd een enkel aan gehad. Maar uh, ja, ik heb nog een paar relaties hier en daar. En daar krijg ik af de opdracht van. En dat werkt goed. Oké, okay, nou kijk dus... hoe, hoe het nieuws uh, is blijven hangen. Uh, we gaan eerst maar eens de nieuwsfactor bepalen. Daar komt-ie. De nationale nieuwsquiz. Onze kom om onze laatste eer aan Mandela te betuigen. We shall miss your voice. Free. We shall miss your laughter. Free, free, free. Na tien dagen van rouw is hij begraven. Nelson ja, onder het oog van de hele wereld is Nelson Mandela gisteren bijgezet in zijn familiegraf. Dat gebeurde in het dorp waar hij in de jaren twintig zijn jeugd heeft doorgebracht. De vraag één is: hoe heet dat dorp? Kuno. Ik geloof dat je nog een klik voor moet doen, officieel. In het spraakgebruik. Toch? Oh ja. Kuno. Ja, ja. We, ja, Maar dat is inderdaad uh, goed. Uh, vraag 2. Ook in Nederland werd stilgestaan bij de begrafenis. In welk theater was een nationaal eerbetoon voor Mandela, waar ook prinses Beatrix bij aanwezig was? In de stad Schouwburg. In Amsterdam, tijdens de ODA aan Nelson Mandela, traden tientallen artiesten, kunstenaars en sprekers op. Onder de aanwezigen in de Schouwburg waren verder minister Bussemaker, Amsterdamse wethouders en de ambassadeur van Zuid-Afrika. Vraag 3, daar hoort een geluidsfragment bij. Luister goed. Met ja hebben gestemd 256.643. Dat entspricht. Duitsland krijgt uh, definitief zijn grote coalitie. En daarmee heeft Duitsland een nieuwe regering. En dinsdag kiest de Bondsdag Angela Merkel voor de derde keer tot bondskanselier. Vraag 3. De namen van de ministers in het derde kabinet van bondskanselier Merkel zijn bekend. Welke ministerspost zal voor het eerst in de Duitse geschiedenis worden bekleed door een vrouw? Uh, minister van Defensie. Dat is goed. Ursula von der Leyen heet ze. Morgen zal Merkel zeer waarschijnlijk opnieuw worden gekozen als bondskanselier en gaat daarmee haar derde periode in. Vraag 4. Wie is benoemd als vice-bondskanselier en minister van Economie en Energie in die nieuwe Duitse bondsregering? Sigmar Gabriel. En ook dat is goed. Met economie en energie krijgt hij een moeilijke portefeuille. Niet alleen moet hij ervoor zorgen dat Duitsland de economische motor van Europa blijft, ook wordt hij verantwoordelijk voor de omschakeling van kernenergie naar duurzame energie. Vraag 5: een geluidsfragment. Wie is dit? Nee, ik wil ook helemaal. Kijk, Het gaat om voetbal, het gaat niet om, om zwaardere. Mag politiek. Ik, wel ja ik wil ook niet ontkennen dat ik met, uh, met Bert uh, één keer contact gehad heb. Wie is deze man? Guus Hidding. Hij is in de race om bondscoach te worden van het Nederlands elftal. Hij zou al een gesprek hebben gehad met Bert, dat is Bert van Oostveen. De directeur betaald voetbal. Volgens de AD heeft Hidding geen enkele concurrent meer... en zal de KNVB hem snel een contract voorleggen. Vraag 6. Meer nieuws uit de trainerswereld. Want ook Roda JC mag op zoek naar een nieuwe trainer. Gisteren werd bekend dat ze de huidige trainer hebben ontslagen. Hoe heet hij? Ruud Brood. En dat is juist. We gaan naar de laatste vraag. Nog vier punten, te vrienden. Aanwijzingen over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel: wie wordt hier bedoeld? Het gaat dus om een persoon, niet om een onderwerp. Ja. Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik ben wat je noemt een laadbloeier. 3. Ik ben een getalenteerde tussenpaus. 2. Ik ben het grijze blaadje aan de politieke boom. Stop. Bram van Ooyek. De laatste aanwijzing was... gisteren ben ik door de parlementaire pers gekozen... tot politiek talent van het jaar. Dat is wel mooi op die leeftijd. Ja, uh, van Ooyek was inderdaad uh, goed. Hij uh, is uh, lang al actief in de politiek... speelde om meer een rol in de vorming van GroenLinks. En volgens de jury kwam hij binnen als tussenpaus... na het vertrek van Jolanda Sap in 2012... maar heeft hij de partij inmiddels weer wat smoel gegeven. Uh, Bram van Ooyek zochten. We blijven steken op 8... maar dat is een keurige score voor zo'n eerste Daarom. ronde. Dus daarmee gaan we vermenigvuldigen... zometeen in deel 2 van de quiz. Ik ben nog hartstikke ongeveer te stellen. Dat is voor een normaal mens nauwelijks dus te bevatten. Ja, politiek vind ik dit een hypocriete onzindiscussie. Mensen zijn boos om niks. In Stand.nl, straks om half twee... krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Want je wordt er heel erg rustig van en kalm. Vandaag luidt de stelling... Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg moet de eer aan zichzelf houden. We hebben er net in het forum ook al over gesproken. Acht fractievoorzitters hebben dit weekend anoniem hun beklag gedaan... over die Kamervoorzitter. Kamerleden hebben geen vertrouwen in het gezag... en het functioneren van Anouska van Miltenburg. En daarom deze stelling. Dus Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg moet de eer aan zichzelf houden. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS dat naar 70-70 kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101 www.stand.nl is de website. U kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het dan met Hekje Standpunt. Erik Hardeman, freelance journalist. 67 jaar uit Amsterdam. Is de eerste kandidaat in deze week met journalisten kandidaten in de quiz. Net acht. Nou, dat is keurig. Mooie aftrap. Gaan we mee vermenigvuldigen. Nu 90 seconden de tijd. Ik stel de vraag dan het antwoord of uh, ja. pas. Daar komen ze. De nationale nieuwsquiz. Welk land heeft afgelopen zaterdag met succes een ruimtevaartuig om de maan laten landen? China. Dat is goed. De politie heeft de kopers van wat er ingeluist met nep webshops. Vuurwerk. Wat voor soort vuurwerk? Ja, gevaarlijk vuurwerk. <laughs> Illegaal vuurwerk. Welke club wist gisteren na twee maanden voor het eerst weer te winnen door Utrecht te verslaan met 5-1? PSV. Goed, de president van welk land maakte dit weekend bekend niet naar de Olympische Winterspelen te gaan? Frankrijk. Goed, welke Ierse acteur is zaterdag op 81-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Londen? O'Toole. Goed, om het middelbaar beroepsonderwijs te verbeteren stelt minister Bussemaker hoeveel geld beschikbaar? 250 miljoen. Dat is goed, welke film is afgelopen weekend te vroeg onderscheiden met de gouden film? Sof. Goed, welke bekende voetballer opende gisteren een museum over zichzelf? Ronaldo, de Tweede Kamer, praat vandaag over een omstreden kabinetsplan om wat strenger te maken. De bijstand. Dat is goed. Wie heeft Louis van Gaal gisteren toegevoegd aan de staf van het Nederlands elftal? Andries Jonker. Dat is goed. De vertrokken topman van welke bank moest dit voorjaar van het ministerie van Financiën zijn salaris terugstorten? SNS. Dat is goed. De autoriteiten in welk land zijn een nieuw paardenvleesschandaal op het spoor? Frankrijk. Goed. Ongeveer 1% van de Nederlanders is in het bezit van welk betaalmiddel? Bitcoin. Dat is goed. Welke Amerikaanse minister noemde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... gisteren medogeloos en onzeker? Kerry. Dat is goed. Edwin van Kalker heeft zich zondag geplaatst voor welke sport op de Olympische Spelen in Sochi? Bobsleigh. Goed. Staatssecretaris Dijksma trekt 6 ton uit voor een makelaar voor welke dieren? Bas. Dat zijn bijen. Bijen zijn heel belangrijk, want als het met de bijen niet goed gaat... gaat het nee. uiteindelijk met de mensen ook niet goed. Dat wordt altijd Dat gericht. Nee. Uh, maar, uh, 13 goed... 13 goed. Wel een paar ja. keer moeten passen, maar goed, 13 uh, keurig. 104. Ja. Ja. Ja. Kijk, dat zijn de getallen waar we het voor doen. Kunnen we niet ontevreden over zijn? Uh, ik denk nee. het ook niet. Nee. Uh, er zijn hier in huis ook wat mensen die mee gaan doen. Bij ja. de NOS ja. met name. Ik geef dat ik al al er al eentje. Ik tegengekomen. Ja, ja die proberen het, een soort uh, intimidatiepoging nou, te doen. Ik vond hem heel vriendelijk. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> die komt later deze week nog voorbij. Misschien dat mijn score intimiderend is. Precies, precies. We zullen het wel zien. U krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid: lunchradio, de mok en de lunchbox. En we gaan al gewoon afwachten. Dit is ja. de, de te kloppen stand nu. 104 je, punten. Het is leuk om deze week verder te volgen. Goeie reis terug okay, naar uh, Amsterdam. Uh, wij melden ons zometeen weer met een bijzondere werklunch. Namelijk een man die begon als stagiair... maar nu directeur is in Thailand van een uh, sieradenmerk. Ik, Ik, Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. in de mensen. NCRV. 10 jaar jaar Casaluna.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 Ga naar mkbbrandstof.nl. De groep uitgeprocedeerde asielzoekers krijgt van de gemeente Amsterdam... opnieuw bad, bed en brood aangeboden. Maar op een verblijfsvergunning hoeven ze niet te rekenen. Wat zijn ze na anderhalf jaar opgeschoten? Daarover een gesprek in Schepper Co aan tafel... rond 5 uur op Nederland 2 bij de NCRV. mkbbrandstof.nl. Rust in je kop of je geld terug.